Een Nigeriaan die probeerde op eerste kerstdag boven Detroit een vliegtuig op te blazen, heeft gezegd dat hij was getraind in Jemen door Al-Qaeda. President Obama probeert al sinds zijn aantreden de Guantanamo-gevangenis op Cuba te sluiten. Er zitten nu nog meer dan 80 verdachten uit Jemen opgesloten. De VS is bang dat deze terreurverdachten zich opnieuw aansluiten bij militante organisaties als ze zijn teruggekeerd in Jemen. Het Internationaal Monetair Fonds zet IJsland onder druk om de Icesave voorschotten terug te betalen aan Nederland en Groot-Brittannië. Als IJsland zich niet aan zijn verplichtingen houdt, worden verdere betalingen van een IMF-krediet onzeker, zegt een woordvoerder. President Grimson weigert een wet te ondertekenen die de terugbetalingen regelt. De komende dagen zijn er gesprekken tussen het IMF en de regering en de Centrale Bank van IJsland. De bestuurder van een taxibusje is vanavond om het leven gekomen toen zijn bus in Bokstel in botsing kwam met een trein. De twee passagiers van de taxi hebben de aanrijding overleefd. Door het ongeluk ligt het treinverkeer tussen Bokstel en Oosterwijk stil. De NS hoopt dat de treinen rond 10 uur weer normaal rijden. Het Amerikaanse internetbedrijf Google heeft vandaag zijn eigen mobiele telefoon met internet op de markt gebracht. Het bedrijf speelt daarmee in op de trend dat steeds meer consumenten op een mobiele telefoon surfen in plaats van op de computer. De stap van Google komt niet onverwacht. Drie weken geleden kregen alle werknemers van Google al de speciale telefoon die Nexus One heet. Dit voorjaar komt het toestel in Europa in de verkoop. Zonder abonnement kost de Nexus One ruim 500 dollar. Het weer. In het noordwesten nog enkele winterse buien. Minima vannacht van net onder nul in het westen tot min 7 in het oosten. Morgen vooral aan de kust nog enkele winterse buien. Middagtemperatuur tussen 0 en min 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort. See f at the Time, waiting on your call. You a homie. bye, -bye. Steps into more sleeps till I get to see sorry. I get hysterical, historical. So love is just chemicals, give us something to.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 in de stad. Dit café is dag en nacht open dat zegt naast mij invalt.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 D F M. Don't no give anything. Too f-